Dit is Radio 1, Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer van de wachtkamer van de Nachtzuster. Mailen kan naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaartje Nachtzuster en via de chat kun je meepraten tijdens dit programma. En die chat vind je op www.nachtzuster.net en dan links gewoon even de chat aanklikken. Welke vragen staan er nog open? Nou, uh, er is gevraagd of de Belgische regering nog steeds betaald krijgt. Het antwoord lijkt mij gewoon ja. En dan hebben we het uh, natuurlijk over een interim regering. Maar krijgen die nog betaald? Nou, neemt toch aan van wel. Het Nederlandse elftal speelt met een Nederlands vlaggetje. En een vlaggetje van de tegenstander op het shirt. Waarom is dat? Wie heeft dat bedacht en hoe lang is dat al? 081121. Vanaf volgend jaar moeten alle honden gechipt zijn. En gaat men allemaal hondenbelasting betalen? Komt er dan ook kattenbelasting? Is de vraag. En dan nog een verzoek voor tips en trucs... voor goede kwaliteit oordoppen... voor als je wel wil slapen... maar geen lawaai uit je omgeving wil horen. En dan die laatste van Valentijn van zojuist. Al dat bouwvakkerslawaai op de vroege morgen. Mag dat zomaar? En dat wil Valentijn graag weten. 0800 1121. My funny valentine.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 Valentine Frank Sinatra. En my Funny Valentine. 0800-1121 werd ook gebeld door Mark. Goeienacht, Mark. Hallo. Hallo. Ik ben de, de Frikant Belleman. Ah. Ik had even een bijdrage over die oordoppen. Ja. Uh, ik heb zelf een keer oordoppen nodig gehad vanwege harde muziek. En dat kan je ook gebruiken voor bouwvakkerslawaai. Uh, en dat kan je gewoon bij een hoor, uh, hoe heet dat? Hoorcomfortzaak, weet je niet? Een hoorcomfortzaak. Ik weet, ja, weet meteen het? wat je bedoelt. Het klinkt Audi's, geweldig. Uh, weet je wel? Zo'n, zo je weet wel waar we Willeke Albert die reclame voor maakt zo'n soort zaak. Audi, ja. En en uh, daar kan je echt, nemen serieus. Dat was toen wel duur. Maar dan heb je wel uh, levenslang op, je, op het maat van je oor een, een, een oor, uh, oordoppen, zeg maar. Ja, en heb je dan geen last bij, uh, van bij het slapen? Ja, je had het uh, in bij het uitgaan, dus dan, ja, je, het maar bij de dan, muziek, dan slaap je ja, weinig. Ja. Maar ik, ik denk, ja, als je maar genoeg last hebt van, uh, van pokkenherrie, want ik kan er zelf ook slecht tegen, dan, dan vind je daar wel weer een oplossing voor. Ja. Want je hebt ook wel wat goedkopere oordoppen, die zijn gewoon... Maar die zijn ook, ook wat minder goed. Die kun je ook gewoon bij de hoor, hoorzaak uh, krijgen. Je hebt wel al, gewoon allerlei verschillende kwaliteiten. Maar ja. de allerbeste is toch wel de die op maat gemaakt. Maar ja, dat kost natuurlijk ook wat. Maar dan denk je, als je er jaren plezier van hebt. En, uh, ja, dat is in ieder geval iets om uh, aan te geven. Ja, eh, ik vraag me af of je ermee kunt slapen. Andere oplossingen zou ik niet weten. want Het gaat toch ja. om dat die gehoorgangen uh, dicht moet zitten. Want anders kan je niet, uh, kan je ja. niet slapen. Ik moest trouwens heel erg denken over de vorige discussie... over aan Roos Rebergen, over de bouwvakkers. Ja. Waar moest je aan denken aan? Die plaats van Roos Rebergen. Van, uh, uh, van de, de bouwvakkers. Er, nee, maar hoe heet de ro Roos Rebergen nou ook weer? Ja, ro Roosbeef. Ja, Roosbeef. Heeft hij een bouwvakkersplaats? Bouwvakkers. Het, het zijn de bouwvakkers Timmeren aan de weg. Oh, daar gaan we alweer. Hoe heet die plaat? Heet die ook de bouwvakkers? Volgens mij wel. Van Roosbief. Daar ga je heel veel mensen dan een plezier mee doen en heel veel mensen ook heel verdrietig van maken. Ik, ik vind hem wel leuk. Ja? Ik zit um. even te kijken hoor. Ik vind niet alles van het leuk, maar ik vond het documentaire wel erg leuk. En ik zou het niet te lang maken. Maar ik ja. wil van die, die oortoestand. Oh, ik kan trouwens ook frikandellen in zijn oren Stop. Ja. Nou, ja, en jij gaat aan iedere verjaardag die je binnenkomt... en je leert nieuwe mensen kennen en dan zeg jij... ik ben de frikandellenman. <laughs> <laughs> en ik ga nu echt slapen. Wel Welterusten, Mark. Dag. Al heb ik het warm of koud, dan denk ik... Je je natuurlijk ook denken als je wakker ligt zo'n ochtends van... ja, het, zijn, het is wel gemaakt door die bouwvakkers straks. Ik lig er nu van wakker van de herrie. Maar ja, prachtige rotonde voor de deur straks. Ja, maar dat denk je ook niet om 7 uur ochtends natuurlijk. 0800 1121. Tom, goeiemorgen. 0800 1121. zit er al lekker in, hè? 0800 1121. En nu nog een keertje lachend en vrolijk. 1121. Ja, heel goed. 0800 21. 21? Nou, als ik nu niet gek gebeld word, weet ik het niet meer. 081121. Ik denk dat je voor het er gewoon beschikbaar moet zijn tussen 2 en 6. Ja, dat ben ik ook. En dat, je gewoon, dat ik je gewoon willekeurig moment kan bellen om telefoonnummer voor te dragen. 0800. 1121. Ja, ijzersterk. En dan hebben we natuurlijk weer dopjes nodig. Heb je daarnaast ook nog een baan? Max pillowsoft Earplugs. Wat? We krijgen bij een goede apotheek. Oh, zeg het nog eens, want als we dan toch reclame maken... laten we het dan maar twee keer doen. Nou ja, die ene meneer die net belde... die ja. wilde goede oordopjes hebben. Ja. En je kunt inderdaad naar de hoortoestand van meneer Esberg... Ja. Want die naam mogen we niet uitspreken. Maar ik heb heel veel plezier van andere oordopjes... Bij een goede apotheek. Meestal moet je ze betalen, bestellen. Yeah. Maar dan heb je hele goede oordopjes. Ja, en, dan, en heb je die dan ook s'nachts in? Soms, ja. En dan slaap je gewoon. Tuurlijk, uh, ik bedoel, uh, ja. Maar heb je dan niet dat, dat je s'nachts een keertje zo omdraait op je oor gaat liggen en wakker wordt omdat er. Uh, ja, het zit toch wel wat in de weg in je oor, toch? Ik heb er geen hinder van, nee. Nou, heerlijk. Nou, dat is een geweldige tip dan. En wat heb je voor lawaai in de buurt van de slaapkamer? Ja, uh, takkenherrie soms. Oh, gewoon takkenherrie. Ja. Ja, dat ja, kan van alles kan wezen. Ook weet ik veel, als je naar een concert toe gaat of zo... of in de bioscoop zit en niet uh, al te veel van die reclame muziek helemaal gek wil worden... dan doe je die oordopjes in. En dan ga je naar de bioscoop met de oordopjes in. Hoeft toch niemand te zien? Nee, ja. en het gaat ook niet om het zicht. Het gaat meer om dat je toch naar de bioscoop gaat, ook om het geluid te ervaren. Het gewone geluid wel, Maar ja. ja, daar hadden we het net al over. Die ene meneer die wilde een belasting heffen op de harde muziek. Nou ja, daar ja. gaat een bioscoop naar mijn idee af en toe ook fors overheen. Maar goed, je betaalt ervoor en ja, dan krijg je da da da da da da Precies. Ja. Het zou wat zijn als je als je betaalt en naar de bioscoop gaat en je krijgt eigenlijk alleen maar. Oh eerlijk. Ja. ja. Hm. Goeie horen. Nou ja, is misschien een idee voor de bioscoop in Nederland... een soort themaavonden met zachte muziek. Voorbeeld, ja. Nou, wie weet wat we nog bedenken allemaal. Gewoon even bij de apotheek gaan vragen of ze je kunnen helpen... en dan een beetje goede kwaliteit... Die Oropax. Oropax. Een ander merk. merk heet Max, met de M van Marie. Ja. A-C-K, S. Ja. En dan Pillow Soft... Ja. En dan earplugs. Nou, als die dat niet vinden, weet ik het niet meer. Dankjewel, Tom. Max. Ben ik... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel. Goeie apotheek. Ja. ja. En weet je, ik wil nog één ding zeggen. Ik ben erg blij dat mijn uh, telefoontoestel uitgerust is met een herhaaltoets. Want je hebt 7800 keer moeten bellen? Nee, 7700 keer. Nou, dan valt het nog mee. Dan had je massa vannacht. Zo is dat. Hartstelig. Bedankt, Tom. Hoi. Martin, goeienacht. Ja, goeienacht uh, Astrid, oh. met Martins werkje. Uh, ik had nog uh, mogelijk een, uh, een beetje een positieve oplossing voor uh, alle geluiden die de mensen storen. Kijk. Uh, ja, Oost-Indisch doof uh, worden zou in kunnen, maar dat is dan de rollige. Wat zeg maar, je? Oost-Indiase Nee, dat doof, was een grapje, Martin. Het wordt... maar, nee, dat ja. <laughs> was een grapje. <laughs> ja. Het komt wel een beetje in de buurt van wat ik wou gaan zeggen. Ja. Dan, uh, je kan uh, negatieve geluiden, want mensen die ervaren al die geluiden als negatief natuurlijk. Uh, herrie, sochens, en uh, noem eens op, uh, wat we net hoorden. Kan je een beetje ombuigen naar een uh, positieve associatie. Met een beetje fantasie lukt dat dan. En dan uh, kan je bijvoorbeeld een drillboor of een... Uh... Ja, weet ik wat, schreeuwende mensen kan je dan uh, in je fantasie uh, eigenlijk omdraaien naar een, een geluid wat minder bedreigend is. Dus je kan een, uh, bijvoorbeeld schreeuwende bouwvakkers omdraaien naar een uh, uh, feestgroezemoes of een drilboren naar een, uh, ja, noem eens wat, een, een, een automotor of een trein waar je in zit. En uh, op die manier uh, kan je dan uh, een, een, een. In je hoofd zal ik maar zeggen, die geluiden moet je dan eigenlijk die, die bedreigend zijn. Die kan je dan omdraaien naar geluiden die vertrouwd zijn. En op die manier kan je in de hardste herrie uh, slapen. Dat kan ik onbevindelijk zeggen, want ik viel mijn werk tot in slaap uh, midden in de, in de, in de werkhal. En op die manier, door gewoon je fantasie te gebruiken en. Uh, ja, geluiden die ja, hard zijn, alles. Ja, je kunt ook aan een feestje denken of dat je s'avonds ja, ergens half gezellig zat, op de bank zat en je hoorde allemaal herrie en er gebeurde van alles, maar ja, je ervaart het niet als negatief. Op die manier hoor je het bijna niet. Ja, dat is nog eens een mooie positieve benadering van een vervelende situatie. Ja, want ik weet het uit ervaring hoe uh, lastig dat kan zijn, uh, maar ja, uh, ja uh, maar bij mij heeft het prima geholpen, ik slaap altijd prima, dus uh, en, uh, elke herrie uh, van haar bouwvak is, dan denk ik zorgens altijd van, oh, ze, ben, ik ben dan, uh, fantaseer ik gewoon van, ik uh, ben de koning en ze werken aan mijn paleis, toch? Ah, oh, uh, hè? Snap je? Ja, ja. Als het dan wel, uh, als je wel uh, buiten hangt met je raam, dan is het wel te ver uh, natuurlijk, om, om, om naar ze toe te schreeuwen. Maar... Ik, uh, ik vind het prachtig. Ja, ja. ja. Ik vind het een, een uh, prachtige levensfilosofie ik ook. Ik hoop dat die meneer er in Amsterdam wat mee kan, want... Uh, nou, hij zit nog ja, op de chat. Ja, die had hij wel, want hij kon een leuk liedje zingen. Dus, uh. Ja, precies, maar hij zit nog op de chat, dus als hij nou even, even laat weten of hij er wat mee kan... Zit ja, natuurlijk ja, helemaal kijk, niet op het is te wel makkelijker gezegd als gedaan natuurlijk, maar je moet echt, echt, echt denken van nou ja, ik ben bijvoorbeeld in een trein uh, die kadans of uh, een drillboard kan je denken dat je uh, ik, uh, ja in, uh, op, op, uh, op reis bent naar iets bijvoorbeeld en dan doe je je ogen dicht en dan, dan hoor je dat gewoon nog en dan... Dan is dat de machine die jou voortbeweegt of iets, snap je, of iets wat jou naar een, een fijne, op die manier stort het geluidje minder. Ga je er zelfs een beetje naar luisteren, echt het geluid, en dan uh, valt het je ook niet zo aan, zou ik maar zeggen. En dan uh, meestal, uh, ja, dan, uh, dan, dan hoor je het zelfs op een, stel, op, op een gegeven moment niet meer. Dus. Nou, dat je kan het andersom. ook trouwens andersom doen, op het moment dat je in een positieve omgeving bent, je hebt allemaal goede geluiden om je heen. Kan je die proberen om te buigen naar negatief? Van je bent op een feestje. En om te oefenen, zal ik maar zeggen. En je gaat gewoon één keer in op het moment dat het heel gezellig is. En iedereen is herrieig. En noem maar op. De geluiden. Het is druk. Moet je gewoon eens denken: hé, hey, die geluiden die vallen me nu aan, bij wijze van spreken. Dan doe je het omgedraaid. Maar waarom zou je dat doen? Nou, om te trainen. Om te trainen dat je geluiden die negatief zijn... kan omdraaien naar positief. Dus kan je eens trainen uh, geluiden die positief zijn... om te draaien naar negatief. Nou. Een te... nou, het als allemaal. je op dat feestje echt niks anders te doen hebt... dan kan het. Ja, of je zit eens in de trein... en je denkt... Ja, ah, ik lekker niks aan de hand. Er gebonken allemaal. Nou, dan maak je er maar eens een heel eng verhaal van. Van, oh joh, er zitten nou lui uh, te bonken onder de trein... en. Uh, ze zijn bovenop met hamers erop aan het slaan en noem eens op. En, uh, hè, maak er maar een wild verhaal van in je hoofd. En, uh, het werkt ook, want je zit op een gegeven moment in de trein uh, ook te denken. Van, <laughs> maar andersom werkt dus ook. Maar je moet, uh, je moet eigenlijk moet jij een visitekaartje met uh, audio-motivator. Ja, zoiets, ja. Hou je motivator. Ja, het klinkt zo mooi ja. allemaal wat je te melden hebt. Ja. ja. Ik weet niet of het werkt, maar het klinkt goed. Het is een positief verhaal, dacht ik. Want anders, ja, de kortste weg is inderdaad dat je je eraan ergert, maar uh, je kan je er ook aan uh, optrekken. Nou, ik vind het een goede tip. En ik krijg via de chat binnen van, uh, van de vragensteller dat hij het helemaal te gek vindt, al die tips. En mucho gratis. En uh, helemaal leuk. Dus uh, dank je wel. Ja, want die dingen in je oren, dat is echt uh, ook met uh, want die uh, meneer die je voor had, die met die pluisje. Uh, ik ken die dingen. Ja. Dat is toch ook allemaal niet bevorderlijk hoor, uh, dingen in je oren. Dus zelfs medisch uh, niet helemaal uh, slim om dat te doen. Oké. Okay. Er dus, uh, blijven toch dingen in je oor zitten. Dan moet je maar eens uh, uh, ja, maar uitkijken naar nou, wat je zegt. Je hoort ook, dan ook echt niks meer. Hè? Een alarm hoor je niet. En, uh, kijk, uh, ja, lekker uh, moet je ook niet doorheen slapen, toch? Dus, nee. Nee, dus een beetje bijblijven is wel handig. Nou, dan is dit een goede tip. Dank je wel. Ja, ik dacht het ook. Oké, okay, fijne. Uh, nou, uitzending nog niet zo lang meer. Maar... Nee, maar dat halen we wel. Oké. Dank je. Ik blijf nog even luisteren. Goed zo. Hoi.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 To the beat of the light Joy of strife Like a symphony Played by the passing Neil Diamond, wat een beautiful noise. Ja, het is me net wat je bij voorstelt. Goede tip was dat. 0800 1121, met antwoorden op de vragen die nog openstaan. De vlaggetjes is nog niet beantwoord. Waarom het Nederlands elftal met vlaggetjes van zowel Nederland als de tegenstander speelt? Sinds wanneer is dat? Wie heeft dat bedacht? En uh, zijn er meer landen die dat doen? 0800 1121. Edwin, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Het... Hallo. Hé, hey, daar is hij weer eens een keer. Hé, mooie diepe stem. Ja. Ja. Nou, dat, ik vond het wel, het wel grappig eigenlijk wat je net zegt voor die vlaggetjes. Ik bedoel, dat, uh, ik hoor dat nu voor het eerst. Oh. Ja, het was nee. mij ook nooit opgevallen. Nee, mij ook niet. Ik heb toch een Wil je voor mij, Edwin? Ja. Wil je voor mij één keer zeggen: um, Ik lees in het grote boek dat je niet stout bent geweest. Oei, Astrid. <laughs> Maar ik lees inderdaad in het grote boek dat jij niet stout bent geweest. Dus we zullen de sparen. Wat een, wat een Sinterklaas-sounderlijk. Uh, uh, Prachtig. Eh, eh, Bram van de Vlucht is er niet bij. Nee, maar, uh, precies. Bram van, Bram van de Vlucht, die piept erbij. Ja, maar die is waarschijnlijk ook ietsjes ouder dan ik. Is dat zo? Ja, voor Sinterklaas maakt het natuurlijk niet uit. Maar... Nou, net zeggen. Uh, ja, die loopt ook altijd. Wat, die die, ligt, tegen de 800 ligt, loopt die. Maar. Die overleeft ons allemaal. Maar waar belde je over? Nou, ik ben eigenlijk een van de zoveel in de rij wat betreft het hele geluidsverhaal. Kijk, ik heb nu zelf van de week, zijn ze hier naast mij, zijn ze een vloer aan het uitbreken. En daar komt een, er was ooit een winkel en daar komt nu een sportschool in. Maar uh, het, het, het vervelende voor mij is daarbij dat ze dus met een drilbeur aan de gang zijn. En ik heb hier dus last van de resonantie van die beur yeah. de hele dag. Yeah. En het vervelende voor mij is in praktische zin dat ik versta de computer niet. En dan kan ik dus wel een hoofdtelefoon opzetten, maar dan hoor je nog steeds die drilbeur er doorheen. Yeah. Uh, en ik ben dus met uh, ja, wat, wat muziekdingen bezig, uh, een beetje aan elkaar plakken, knippen enzovoort. Je kent dat wel. Hmm. En uh, ja, als je dan dat geluid van die drilbeugel doorheen hebt, dan kun je niet echt secuur werken. Nee, dat ging niet op. Nee, dat is, uh, kan okay. ontzettend. Maar wat, uh, uh, op heel veel en mensen... Ook, ja? ook de omgevingsgeluiden, kijk ik, ik merk het op straat dus ook, uh, dat uh, ze zijn constant aan het graven en aan het doen en er staan de machines. En dus de trotwaars staan altijd vol met auto's, werkauto's, dus daar moet je dan omheen. Dat is voor mijn hond ook zo fijn. Om hm. echt wat te doen. Uh, nee, het is, het is altijd heel gezellig. En, en inderdaad, het lawaai. Oh, die, die motoren. Sommige auto's. Uh, ik heb ik het die, die idee dat, zeg maar, uh, die plaat van Beautiful Noise, dus dat was volgens mij in 1976. Hm. Nou, in die tijd, als er dan een brommer reed. Oké, okay, dat was een brommer. Maar tegenwoordig uh, is een brommer maakt zoveel lawaai als toen een brommer waar ze de knaldemper eraf had gehaald. Ja, en uh, uh, wat, wat mij ook opvalt... is dat het zo'n impact heeft op mensen, geluid. Nou, uh, op een gegeven moment gaat het echt op je, op je zenuwen werken. Ja, ja. Uh, En dan heb ik als muzikus... en dan kom ik weer op dat verhaal van die oordopjes. Ik uh, heb uh, in het verleden uh, heb ik, uh, wel gewerkt... ook met, met van die sponsjes en alles. Ja, Dat is allemaal wel leuk, maar het, het hm. werkt niet. Want wat krijg je namelijk als probleem? Het neemt een stuk de decibellen weg, maar ook een heleboel frequenties. Dus dat betekent dat het geluid ook heel veel doffer wordt en zo. Ja, ja. Ja, als je dus je oordopjes laat aanmeten ja. bij een audition, dan betaal je inderdaad wat meer, want uh, ik heb dat toen ter tijd, ik geloof, ergens tegen 200 euro voor betaald. Oh. Oh. Maar dan heb je dus inderdaad oordopjes die. In eerste instantie uh, komt er een soort wax wordt in je oor gespoten. Ja. Dat moet uitharden en daar aan de hand daarvan die vorm gaan ze dus die oordopjes maken. En dan heb je voor muzikanten uh, hebben ze een reductie van 15 decibel. En die heb je ook voor mensen die in de bal of in de fabriek of wat dan ook werken, die hebben dan een reductie van 25 decibel. Ja. Maar voor een muzikant is 15 decibel in principe genoeg. Oké, okay. ja. Ja, dat is even prijzig, hè? Ja, ik denk je, je kunt inderdaad toch ook gewoon dan een beetje inferieure uh, uh, dopjes uh, kopen. Maar alleen het lijkt mij, ik blijf erbij, het lijkt mij heel onprettig slapen. Ja, nou, ik, ik slaap met die deze oordopjes in natuurlijk ook niet. Want ja, daar zit toch ook altijd een, een, een filtertje aan, zou ik maar zeggen. En ik weet niet of het nou echt de bedoeling is om daarop te gaan liggen Nee, precies. Ja. <laughs> nee. Uh... Maar goed, maar de, die, uh, die bouwvakkers die aan de, aan de gang blijven, s ochtends vroeg, dat blijft natuurlijk vervelend. Ja, volgens mij trouwens is het kwart over zes, ik weet het niet, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kan mij ergens nog uit mijn studie herinneren dat uh, geluidshinder uh, werkt tussen tien uur s avonds en zeven uur s ochtends. Dus meestal beginnen ze dan om een uur of zeven, kwart over zeven. Ja, ja. Uh, en dan houden ze om vier uur half vijf op. En uh, ja, zelf heb je dat ook met mensen die dus uh, s'avonds gaan klussen, die moeten dan met hun lawaai ook om een uur of tien ophouden. Nou, ik, ja, ik herinner me wel dat er om kwart over zeven geklust wordt. En inderdaad ook dan meteen met iets wat heel erg veel lawaai maakt. Dat ik denk, er moet ja, toch ook nou, ik... iets te doen zijn wat niet zo verschrikkelijk veel, dat je dat s ochtends vroeg doet... Ja, dat is ja, goed bijvoorbeeld in de zomermaanden, ik heb hier een grasveldje voor mijn huis. En dat is van de gemeente, dus in maart zal dat wel weer gaan beginnen. Dan wordt dat eens in de 14 dagen, wordt dat met zo'n motormaaier gemaaid. En dat doen ze ook s morgens om kwart over zeven. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan heb je tijd. En heb en ben je er heel blij van. Ja, want het is zomer, ja. <lacht> Ach ja. ja, nou ja, het hoort er wel een nee, beetje nee. bij. Maar ja, aan de andere kant. Uh, ...antigeluid is natuurlijk ook weer niet goed... hè, ...want iedereen die promoot tegenwoordig de elektrische auto... Ja. ...nou, ik zal er toch niet echt een voorstander van zijn... ...tenzij er op een gegeven moment een geluid in gemaakt gaat worden... Ja, want je hoort hem niet aankomen, hè? moet niet aankomen en dan krijg je op een gegeven moment... dat straks geleiden onder school ook niets meer te doen hebben. Oh ja. Uh, ja. Hmm. Hmm. <laughs> er zijn geen cliënten meer. Ik dan ook weer niet over nagedacht. Nou goed, uh, Edwin, ik vond het gezellig dat je belde... maar volgens mij heb je niet echt een vragen van antwoord, toch wel? Nou ja, ik, uh, het was meer uh, eens in de eens zoveel de, in de reeks. Ja, precies. Ja. Maar goed, uh, ja, ik, ik, ik was, misschien als ik eerder was geweest, uh, was het wel een antwoord geweest. Nu is het meer een aanvulling. Nee, maar geluidsoverlast, dat is gewoon blijkbaar iets wat uh, toch wel heel veel mensen uh, heel erg aanspreekt. Dank je wel, Edwin. Oké. Okay. Tot een volgende en keer. Tot volgende keer. Ja, Goede reis naar ook. Spanje. Ja, dank je wel. <laughs> Doeg. 0800-1121. Dus uh, dat kun je nog steeds bellen als je een vraag of een antwoord hebt. René. Hallo, met René. Hallo. Al goed? Ma. Ma. Het kan beter. Het kan. kan beter. Hoe is het met jou dan? Ah, goed. Oh. Laatste dag. Laatste dagje, hè. dan weekend. Eerlijk waar. Is het alweer zo laat? Erder, hè. En je moet nog wel even de vrijdag, hè? Sorry? Je moet nog eerst de vrijdag door. De vrijdag ja, maar dat is een makkie, hè? De laatste dag van de week. Het is al half voorbij. Ja, ja, ja <laughs> daar valt wel mee. Drie uur begonnen dus. Nou, dan is die toch. Nou, dan uh, naderen we al de 2,5 uur. Nou, dan hebben we de 2,5 uur grens al gehad. Ja, dan maak ik nog twee uur rijden. <laughs> ja, en denk erom hè. Kwartieren, half uurtjes. Nee, dan moet ik gelijk drie kwartier. Hè? Ik heb geen pauze nog aan. Oh, heel verstandig. Ja. Bel je daar ook ja. over, René. Ik bel voor de vlaggetjes. Ah, goed zo. Ja, hè? Nou, toe maar. Nou, ik denk dat het is omdat uh, er worden die uh, voetbalshirts... worden. Dat worden echte collected items. Laat we zeggen, Persie die heb uh, laatste wedstrijd. Wat was dat tegen het Duits. Oh, nee, hebben wij niet meegedaan. Maakt maakt niet uit. <laughs> ik stel er in ieder geval laten we zeggen met nummertje 9. De Euntelaar bijvoorbeeld. Ja, die hebben die twee vlaggetjes erop, ja, en dan uh, kunnen die shirtjes verkopen aan sponsors of zo. Oh, maar daar hoeven ja, toch ja. geen vlaggetjes op te staan dan? Ja, oké, okay, kijk, maar dit is van die wedstrijd van, uh, tegen Duitsland, dat we die shepard kregen. Ja, daar wil je al helemaal geen Duits vlaggetje op hebben. Nee, ik ook niet, ik zou dat niet willen, <laughs> maar ja... ja. Ja, maar ja, dit is natuurlijk het mooiste uh, wat je kunt bereiken als voetballer, natuurlijk. De heel zelfstandig. Dus. En jij zegt die vlaggetjes die worden erop gestikt om het allemaal een beetje nog mooiere collector uit, collectors' items te maken? Ik denk er wel, ja. Oké. Okay. dat dat, uh, dat, dat uh, de bedoeling is. En ben je zelf ook een voetballer? Ja, ja, probeer het nog elke week. En, <laughs> op zaterdag. Maar even voor mij dan. Wie was dan de shirtjes? Wie was de shirtje bij ons? Ja? Tieneke. Ah, en wie is Tieneke dan? Tieneke van ja. Persie? Ja, maar we betalen Tieneke ook geld voor, hè? Echt waar? Ik, uh, ja, dan kan ze een wasmiddel kopen. En wat krijgt Tieneke dan voor een uh, wasbeurt? <laughs> een tientje. Echt? Ze doen het voor een tientje, het hele verzoek. Oh, maar zou ze voor ja, een tientje ook al, mijn he? was willen doen? Als jij jou wat wil doen? Ja. Oh, dat wil ik ook wel doen. Oh? <laughs> dus dan laat je keer je voetbalshirt wassen voor een tientje? Ja, voor jou doet, ik het gratis. Kijk. Maar dan moet je wel ko zelf komen brengen, hè? Jeetje, maar ja, ik hoor het al, dat wordt een hele rit. En ja, rij, je, je rijdt nu met de vrachtwagen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik rijd naar België. En je vervoert onderdelen? Ik ver, ver, ver, ja, inderdaad, verschillende onderdelen, ja. Inderdaad, helemaal goed. Eigenlijk, zo is het spelletje, raad waar die rijdt, ook helemaal niks aan. als iedereen gewoon met onderdelen rijdt. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Waar belde die ook weer over? Ja, die vlaggetjes. Natuurlijk. Oh ja, de vlaggetjes. Omdat het collectors ja, uit zo... Ja, joh, het loopt ook al tegen zessen. Het is een zware nacht. Ja, ik heb er gaten. Ja, maar goed. Nou, nou je... oh, echt... ja, ik weet, weet al hoe lang je nog moet. want je bent 2,5 uur onderweg. Dus je moet straks pauze houden. Nou, doe voorzichtig, hè, René? Ja, jij ook. Ja, ik zal ik weekend. doen. Hoi. Hoi. Johan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, sorry dat ik een beetje, ik ben van alles aan tussendoor aan het doen. Dus. Wat ben je aan het doen dan Johan? Ik ben mijn eigen aan het omkleden. Oh ja, dat moet ook gebeuren. Ik kom van de ene job, ga door naar de andere. En uh, dan moet er overal uit en de brandweermannen kleding aan? Nou, zoiets. Oh, oké. Okay. En waar belde je over Johan? Een paar weken terug hadden we een mevrouw in de uitzending die wil geld wagen om te over naar een bloemkolenauto. Oh ja. Kun jij je daar aan herinneren? Ja, zeker. Dat klopt. Een goed idee. Ja, nou Maar ik er zaten zijn... wat uh, nadelen aan, herinner ik me ook. Ja, dat, dat klopt. Ja. Ik heb zelf uh, een jaar op zo'n auto mogen rijden. Bloemkolen? Uh, nee, geld wagen. <laughs> Ja. Eh. <laughs> uh, er mag geen bloemkolen opgeplakt worden of wat anders. Dan geld en watertransport zoals er dan officieel op staat. Ja. Dat is verzekering technisch. Ja. Dat is één aspect. Het andere aspect is het sociale aspect. Dat als je namelijk met zo'n wagen rondrijdt en er zou dus iets vervelends gebeuren. Dan uh, hopen wij altijd dat er uh, andere mensen zijn die uh, het nummer gaan bellen. Ja. En op het moment dat de bloemkolen ophangt. Dat is niet zo interessant. Nou, ik zou er toch wel van schrikken. Ja, uiteraard, het is natuurlijk nooit leuk om daar mee te mogen maken, of ja. moeten maken. Maar bel je nu over een vraag van twee weken geleden? Ja, want het is altijd heel moeilijk om jullie te bereiken. En B is het voor mij altijd heel te lastig, omdat ik niet altijd elke uitzending kan, kan horen. En dan dat hou je de, nog de nog gedachte ik. gewoon vast en dan twee weken later bel je nog even? Ja. Nou, dat vind ik wel sympathiek. En dat, ja. En dan hadden we ook nog een andere mevrouw, dat was een andere vraag. Ja. Uh, ...waarom die schermjes zo duur waren. Ja. Die, die was toen uh, s'avonds laat nog uh, de was aan, aan het strijken. Ja. Uh, ik, ik zat daar ook mee. En op een gegeven moment kreeg ik een uh, ongevraagde reclame thuis. Ik ben daar toch een serieus op ingegaan. En dat zijn schermjes die een heel stuk goedkoper zijn. Oh. En die krijg je gewoon onder drie maanden automatisch thuis gestuurd. Oh. En dan heb je een, een betaalbaar iets. En dat is, uh, is dat een bedrijf dat dat uh, zo handig aan, in de markt aan het zetten is? Ja. Nou, oh, slim. Ja, die, uh, dan krijg je een set van. van uh, kijk, 6, 8, 10 mesjes krijg je. En dan kun je drie maanden daarmee vrij. En na drie maanden krijg je weer een nieuwe set. En daar, uh, daar betaal je een x-bedrag voor. En dat staat niet in verhouding tot welk ander merk je bij de supermarkt uh, koopt. Oh, en ben je glad geschoren? Goed zo. Nou, verder nog dus, vragen was... van de afgelopen weken die je nog even door wil nemen? Nee, want ik heb de afgelopen weken wat uitzendingen gemist helaas. Ah, week. nou ik vind dus. dat je het niet onaardig gedaan hebt hoor nu. Dank je. Oké. Okay. En wat voor baan ga je nu doen dan? Ik ga uh, rondrijden met een uh, hele grote touringcar. Ah, ook doe voorzichtig met die mensen Natuurlijk. Uh, tuurlijk. Oké, okay, fijne dag. Dank je. Hoi, dag Hi. Johan. Herman? Ja, goeiedag, met Herman. Hallo, Herman. Hallo. Ik had een antwoord op de vraag van de katten- eh, CQ zeker hondenbelasting. Oh ja, gaan we kattenbelasting betalen? Nee, dat gaan we zeker niet betalen. Oh, hoe weet je dat? Omdat um, een kat een, een, een, een vrij dier is en heel moeilijk te controleren. Oh ja. Maar, dat is niet helemaal. Uh, het is namelijk zo dat... Uh, weet je waar de hondenbelasting vanaf komt? Nee. De hondenbelasting die stamt af van... Uh, ja, ik... Ik weet niet, maar het zal waarschijnlijk ergens einde 18e eeuw zijn. Toen um, de boeren nog met paarden en wagen de melk in het dorp rond gingen brengen. Oh ja, dan liep die hond onder de kar. Nou, nee. De, de, de boeren hadden op een gegeven moment paarden en oh. daar is toen op een gegeven moment een belasting voor ingevoerd. Ja. En toen dachten die boeren slim te zijn. Die dachten van, nou, we gaan een wat grotere hond pakken en een wat kleinere kar. En dan gaan we daar de melkdussen mee rondbrengen. Ja. En daar werden toen voornamelijk bouviers voor gebruikt. Ja. En ja, dus inmiddels hadden heel veel boeren hadden dat slimme idee opgepikt. En toen zijn ze er hondenbelasting in gaan voeren. Oh slim. En die is tot op heden nog steeds van, uh, van toepassing in de meeste gemeenten. Dus zolang ze nog niet met katten de melk langsbrengen... Zou je de katten zeggen. Voor de, de, is er niks aan de hand. Ja, maar ja, dan zou je eigenlijk natuurlijk ook wel voor ieder ander huisdier belasting moeten gaan vragen. En dat is natuurlijk uh, ondoende. Ja, maar ja, als je bij de hond begonnen bent, dan leg je sowieso al een grens. Dus of je die grens nou voor of na de kat legt, dat moet kunnen. Ja, maar dan moet je mensen die een hele grote vijver hebben met een paar eenden en ook eendenbelasting gaan vragen. Vind ik ook. En wat dacht je van die koois? Ja, die kooikarpers. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen beesten die voor andere mensen overlast veroorzaken. Nou, heb je die wel eens zien spetteren? <lacht> Koi tax. <laughs> dus. Maar ik geloof dat, dat, dat, dat ja, daar, daar komt dus de hondenbelasting vandaan. En dat is me ooit eens verteld geworden door een wethouder. Die me aansprak toen ik mijn eigen hond uit het laten was. <laughs> en uh, die vroeg of het nog gelukkig was in de gemeente waar ik woonde. Ik zeg ja, ik zeg, vind het helemaal top. Ik zeg ik vind het één nadeel. Ik zeg ik word geacht om een, een, een poepzakje bij te dragen. Zodat ik de ontlasting van mijn hond netjes op kan ruimen. Ja. Ik zeg, het enige vervelend is, ik kan met nergens deponeren, ik moet anderhalve kilometer lopen voordat ik weer eens bij zijn vuilnisbak kom. Oh jee. Ik zeg, en ik betaal wel onderbelasting, dus ik vraag me af wat met die centjes gedaan wordt. Maar ja. nou, dat heeft me dat uitgelegd. Hij zegt, nou, als er geen onderbelasting is, dan zijn er wel weer andere belastingen die dan iets duurder worden, want het zijn toch vaste inkomsten. Ja. En dus ik had dan min of meer tegen hem gezegd, ja, het zou wel fijn zijn als er van die bakken komen waar je de poepzakjes in kunt deponeren. En dan Rempel, twee maanden later, stonden we ons in de gemeente op verschillende plekken van die bakker. Potverdikkie, dat is nog eens ja. een politicus. Ja, dat was mooi, hè? Daar kun je wat mee. Nou, netjes Mocht, gedaan. Moet wel zeggen, dat was in de tijd van de gemeenteraadsverkiezing. Dus misschien oh, ja. dat dat er ook mee geholpen heeft. Maar heb je wel op hem gestemd dan? Ja. Kijk, nou. Dan werkt het gelukkig allemaal. Nou, dankjewel. Dus, goed zo. Graag gedaan. Het uh, werkt heel geruststellend. Geen poezetaks. Goed zo. Dank je. <lacht> hoi. Okay, hoi. Kees? Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wilde nog even bellen over de Oropax. Ja, die oordopjes. Ja, ja die oordopjes. Uh, want er worden op zich natuurlijk hele mooie producten aanbevolen, maar als je ze niet kan verdragen in je oor, want dat, dat zei die man toch, ja, hij kan het niet hebben. Ja. Uh, ik heb zo'n 35 jaar geleden uh, een tijdje in Amsterdam uh, gewoond en ja, daar ging ik vroeg naar bed, want ik moest ochtends vroeg op, want ik werkte zo'n 60 kilometer verder. Yeah. En ik ben wel eens een keer in mijn bed uitgegaan, want het was stad. ik geloof niet in de wel. En uh, in dat zin is tegen, uh, nou ja, luid stonden te praten en vriendelijk gevraagd of het wat zachter kon, maar dat weet ik zo niet. Dus mm. toen ben ik oorpaks gaan kopen en ik had de eerste keer ook natuurlijk de ervaring van, oh jee, wat moet ik met dat spul in mijn oren. Maar ja, daar moet je even doorheen. En als je daar doorheen bent, dan ben je er wel aan verslaafd. Ja. En het werkt wel. En uh, als die de oorkelpaks kan verdragen, op een gegeven moment, ja, dan kan hij die, die duurdere producten waarschijnlijk, die misschien dan nog beter zijn. Alhoewel, ik, ik vind het heel goed met oorkelpaks, want die was wordt zacht en het vormt zich ook helemaal goed naar je oor. Als je het dan nog een keer heraandrukt. Dus, uh, maar dat, dat was mijn ervaring en is mijn ervaring met de auto Nou, dat, uh, dat is weer een goede tip inderdaad. Want uh, als ik het zo hoor, dan zijn er toch wel een hele hoop mensen... die last hebben van uh, geluidsoverlast... en die het lekker vinden om uh, daar uh, vooral s'nachts een oplossing voor te hebben. Ja, nou, dat, dat kan je wel stellen, ja. Nou. Ik, ik, ik, ik heb er in ieder geval goede ervaringen mee en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat die allereerste keer, want dat had ik ook, van uh, ja, nou ben ik van een geluidsoverlast af, maar nou, heb ik, nou voel ik die dingen in mijn oor, ja dat is zo, en op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan, ja dan weet je niet beter, maar je moet er even doorheen, maar waarom zou het hem niet lukken? Oké, okay, gaat lukken denk ik. Dankjewel hè. Oké, okay, dag. dag. hoi.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 That I you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I.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 The Sound of Silence. 0800 1121. Nog zo'n 10 minuten te gaan in deze uitzending van Nachtzuster. Dus als je nog iets wilt zeggen over de onderwerpen van vannacht... dan kan dat nu nog. Evelien, goeienacht. Hi, hi. hi. Ja, ik had, ik had al een keer gebeld. Ik was de eerste vraag. Ja. Ik vind het wel heel en, mooi om met jou te beginnen en af te sluiten. Dus kun je alsjeblieft 8 ja. minuten boeiend vertellen nu? <lacht> Hoeveel minuten? Acht. Dat is een beetje Acht veel, maniete. hè? Ja, ja dat, dat is wel een beetje, daar ben jij toch wel beter in dan ik, denk ik. Ah, ja, maar, ik, uh... nou, ik vond, het, ik vond het, die vraag van die vlog zo erg leuk, want ja, die is best in het begin van het programma gesteld, maar hij is tot en toe maar één iemand op gereageerd. Ja. En toen kwam ik thuis en ik had in de auto en toen dacht ik, ik ga het toch eens zoeken. En toen vond ik een berichtje op 14 uh, 2002, 2002 dus dat is wel even geleden. En er stond op dat op 9 oktober de KNVB in eh, 1999 de 100-jarige jubileum vierde met de Interland tussen Nederlands 11 en Brazilië. En die wedstrijd de West -West -West, werd overigens eh, 2-2 in Amsterdam. En dat betekende eigenlijk een start van de traditie om de vlaggen van landen op de shirts af te delen. En voorheen was het alleen maar de datum. En vanaf 1999 is het eigenlijk dat ook de vlaggen erbij kwamen. Ah, dus het, ja, het was eigenlijk heel makkelijk te vinden. Of dus, ja. Ja, misschien dat veel mensen het toch stiekem niet weten. Nee, dat is ook zo. ja En je, weet alleen, het, het, je, je moet en even goed zoeken en je moet het ook nog goed kunnen vertellen natuurlijk. Dus, uh, ja, dat, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar, uh, maar ben jij ook een goed. voetballiefhebber, Evelien, of niet? Heel eerlijk. Nou, ik moet zeggen, als het Nederlandse elftal speelt, dan wil ik wel kijken. Maar eigenlijk de andere... De andere voetbalwedstrijden die interesseren, denk ik niet zo. Maar ja, stel. Ik ben, ik, ben, ik, ik ben meer van de, van de muziekprogramma's. Dat ah. trekt mij toch iets meer. Maar als Nederland zou spelen tegen Duitsland, Nederland zou verliezen. zou je dan ja. toch zo'n shirt met twee van die vlaggetjes erop willen hebben? Nou ja, misschien als ik hem. Uh, ach ja, misschien wel. Dan, dan verkoop ik hem al door. Ja, het is mooi. Als ik hem krijg is het leuk, maar ik zou hem niet zelf kopen denk ik. Ah, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, maar dan vraag ik me toch af, want ik had jou om even over twee aan de telefoon en ik heb jou dus om tien voor uh, zes weer aan de telefoon. Wat doe je dan de hele nacht? Ja, ik, ik, normaal werk ik al zzp'er in de verpleging. Ja. En ja, goed, dan werk je nachtdiensten. Ja, goed, dat zit er eigenlijk wel een beetje in. En. Uh, ja, dan, dan, dan ben je nog wakker, eh, ook om tien voor zes. Maar goed, gelukkig was mijn vraag al vrij snel beantwoord. Ja. Dus ik had ook wel in slaap kunnen vallen, maar ik ben toch, uh, toch blijven luisteren. Ja. Ja. Nee, ik, ik ga toch maar niet slapen. Nou, dat is een goed teken. Ja, toch? Ja, dat betekent dat het niet saai is in ieder geval. Nee, nou kijk, ook voor de jonge luisteraars is het goed te doen. Ach, gelukkig. Nou, en nou, het vlaggetjesverhaal is ook volledig beantwoord. Dus wat dat betreft, uh, kunnen we naar een afronding toewerken. Ja, prima. Oké. Okay. Nou, dan dank je wel, uh, Evelien. Graag gedaan. En uh, slaap lekker dadelijk. Ja, wat ga je doen vandaag op vrijdag? Morgen. Ik ga morgen naar de studio. Dan ga ik uh, met anderen een nummer opnemen. En dan uh, daarna lekker stappen, denk ik. Hoezo ga je met anderen een nummer opnemen? Ja, ik, ik, ik zing zelf. Dus uh, oh. ja, en, en, en, maar ik, word, ik kom uit Limburg en die anderen hebben dan een aantal vrienden. een carnavalsnummer. En goed, ze hebben gevraagd of ik daar aan mee wilde zingen. Maar normaal ben ik niet zo van de carnaval. Maar ik, uh, maar ik ben meer van gaat... van dan van de popnummers. En wat, wat wordt uh, deze carnavalskraker dan? Sorry? Wat wordt het voor carnavalskraker? Wat, wat het voor carnavalskraken wordt? Ja. Ja, ja, daar mag ik nog niet zoveel over over verklappen eigenlijk. Ah, toch uit, er, er bestaat I I geen slechte reclame. <laughs> Laat ik zo zeggen, hij blijft, hij blijft wel lekker hangen. Dat is wel, uh, dat is wel een goed teken. Ja, maar blijf lekker hangen, waar gaat het over? Ja, het gaat over, het, het, het, het heet uh, Nooit genoeg, alleen dan het Limburgs. Dus ik spreek zelf geen limburgse, maar <laughs> ik zing het wel, maar ik spreek het niet. Oké, okay, je zingt <laughs> fonetisch. Dus, dus, mensen krijgen nooit, nooit genoeg van, van, van, van de vaste ja, van de kanderval. Dus, uh, ah, oké. Okay. Dus daar gaat, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Dus, uh, nou. Laat je hem dus, volgende we week morgen. even horen. Nou ja, wie weet. <laughs> Moet je even mailen naar omroepmax.nl. Nou, gaan we doen. Even reclame voor, uh, voor Evelien. <laughs> ja, prima. We okay, nou kunnen heel veel plezier hè, met opnemen. Dankjewel. Mooi, jij bedankt. <tig> Dag. Tim, goeienacht. Hoi, Astrid. ik ben er later misschien wel. Nou, dan ik, moet je nog wel even ik, doorpraten. Ik heb het een kippenvel bij het eerste nummer van, uh, van het uur met uh, Frank Sinatra, Marvel en Valentine. Mooier is nog die van Chad Baker. Ja. Over geluid gesproken. Zal ik eventjes de test doen van Marvel en Valentine?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 Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Nou, is dat niet prachtig? Het is ook prachtig. Ja. Je, doe je dat nu zo eventjes uit je hoofd? Ah, dit is mijn, een van mijn lievelingsnummers, van, met name van Chad Berk. Ik heb het honderd ja. keer gespeeld. Ja. Wat leuk. En vandaar dat mijn oren ook een beetje, als zeg maar blinden, een, een beetje verpest zijn, maar. Het ging nog een beetje over de geluidsdingen. Als je trouwens nog mij een plezier wil, dan moet je even nog snel Mona Lisa draaien van Kraaienveld. Dat is ook een heel mooi nummer. Mona Lisa, Mona Lisa, man have met you. Maar goed, um, wat, dus waar ik op aan wil besluiten, met name in Amsterdam. Daar hebben ze van die veegwagens, ja. die dus de straat schoon spuiten. En werkelijk waar, je hoort ze al van 200, 300 meter aankomen. En ze rijden ongeveer 2 kilometer per uur. En ze absorberen werkelijk al het geluid wat er in de omgeving is. Je hoort helemaal niets meer. Geen auto's, geen trams, geen bussen. Echt niks. Je bent gewoon echt... Ja. Je kunt gewoon maar beter even afwachten tot ze voorbij zijn. En ik woon niet echt in een hele drukke straat. Wel in de buurt van een redelijk drukke weg. Maar goed, als ze door mijn straat komen, hoor ik ze al echt twee minuten van tevoren aankomen. En in de zomer, als mijn raam open staat of op mijn, op mijn deur, dan, uh, ja, dan mis ik gewoon de helft van het nieuws. Je hoort gewoon helemaal niets meer. Kijk. Werkelijk, het is ongelooflijk. En wat ik dan denk, van, het is 2011, kunnen ze dan toch wat die andere personen over die aggregaten <lacht> zijn? enzovoort? Ja, dat dat zo'n lawaai moet maken, het is echt niet te geloven. Ja, maar het heeft ook vaak met de omgeving te maken, met het huis te maken... met je eigen gevoeligheid te maken, met... Uh... Nee, ik heb het over een plein. Ik sta op een plein bij een paar tramhaltes en die dingen die gaan dus dan echt drie keer langs die tramhalters heen. Je hoort mm. echt helemaal niets. meer. Nee, nee, nee. Mm. En in mijn straat sluit het... Die, ja, die absorbeert gewoon echt alle mogelijke geluiden. Nou ja, wat andere geluiden. Ik weet ook wanneer er een bepaalde wind staat bij Schiphol. Ik woon een beetje aan de westkant van Amsterdam. Nou, dan komen er twee, drie vliegtuigen in een paar minuten langs. Oké, okay, er is weer een of andere andere baan open en dan komen er gewoon twintig vliegtuigen in een uur langs. Wacht langs, ja. Ja, dat is, dan. ja. ja. Nou, en probeer je dan ook wel eens de positieve ombuigingen? Nou, ik heb dat met die vliegtuigen, dat is inderdaad sinds ik een aantal jaar geleden een paar keer naar... Uh, ...uit buitenland ben gevlogen, denk ik van... ...oh ja, oh, dat zijn mensen die gaan lekker naar, uh, naar hun vakantiebus. Oh, en... het werkt <laughs> gewoon echt, ja. En, ja, <laughs> absoluut. En dat heb ik ook met brommers, weet je. Uh... Want ik, ik bestel voor toen een pizzakoeien, of, een, of ja, zoiets. Nou ja, de pizza dan waarschijnlijk. Dan denk ja. ik van, oh, als, als ik me erg aan het broer oh nee, dat is iemand die heeft een pizzakoeien besteld die gaat denk ik <lacht> een pizzatje eten zometeen. Uh. Ja, je kunt het omwaagen, absoluut. Ja, daar, die, die andere persoon heeft daar gelijk in, denk ik wel. Ja. Nou, kijk, dat is ook weer mooi. Nou, dan uh, denk ik dat we nog zo'n, uh, nou, wat zal het zijn, 40 seconden over hebben samen, dus wat ga je doen vandaag? Oh, wat ik ga doen? Uh, nou, ik ga verder gitaar spelen. Schaakprobleem die ze oplossen, tenminste, voor zover ik dat dan kan met mijn bescheiden breintje. Oh. Ja, nou, ik denk dat ze zo meteen even een boterhammetje maken. Ja, want het is tenslotte alweer bijna zes uur. Daarom. Hoogste tijd om te ontbijten. Nou, nou ja, goed. Eerst een kopje en dan. Uh, nou, dan wens ik je een hele fijne vrijdag. Bedank ik je voor het bellen en tot de volgende keer. Oké, okay, voor jou. Kastje. Doei. Dit was Nachtzuster. Volgende week, donderdagnacht, dan zijn we weer. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.